Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op nog meer plekken wordt vandaag geprikt. Vorige week werden zorgmedewerkers al gevaccineerd bij GGD's in Vechel, Rotterdam en Houten. Vandaag zijn er meer plekken aan de beurt, zoals Amsterdam. Verpleegkundige Dikkie is er helemaal klaar voor, zegt hij tegen omroep AT5. Ik ben echt ontzettend blij dat ik het krijg. Ja, ik ben er heel erg trots op en als wij als zorgpersoneel zich ons zoveel mogelijk laten inenten, dan kan ook de zorg op de been blijven. In Den Haag gebeurt het vaccineren vanaf vandaag bij het stadion van ADO Den Haag. En in Assen bij het TT-circuit. Later deze week begint het prikken van zorgmedewerkers in de rest van het land. Experts van de Wereldgezondheidsorganisatie doen vanaf donderdag onderzoek in China. Ze willen kijken hoe en waar het coronavirus is ontstaan. De bedoeling was dat er begin deze maand al een team naar China zou gaan... maar toen kregen ze van dat land geen toestemming. Bij Micronesië, een eilandengroep midden in de stille oceaan... is voor het eerst iemand positief getest op corona. Het was een van de laatste plekken op aarde waar nog geen corona was. Het virus is nu ontdekt op iemand op een schip dat van de Filipijnen kwam. Dat schip ligt nu voor anker. De man en zijn collega's moeten aan boord blijven. En alle sneeuwschuivers verzamelen. In Spanje zijn ze bezig met een race tegen de klok... Ze willen daar het dikke pak sneeuw zo snel mogelijk van wegen en stoepen schuiven. De komende dagen gaat het namelijk flink vriezen. En als de boel blijft liggen verandert het in één dikke plak ijs. Deze man heeft nog nooit zoveel sneeuw gezien. Ja, naar buiten gaan is nu lastig, zegt hij. Ook in Japan hebben ze last van een enorm pak sneeuw. Lange rijen auto's kunnen geen kant meer op. Ook deze manier zit vast. Ja, je hoort het hem zeggen, hij zit al vier uur vast in de sneeuw... en dat terwijl hij morgen weer naar zijn werk moet. Het weer, we krijgen een bewolkte dag, het waait best stevig... en het wordt een graad of vijf. Vanavond en vannacht gaat het regenen. ZFM. Verkeers update. Verkeers update. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komt gladheid voor door bevriezing van natte weggedeelten.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 You should be rolling me, you should be rolling me, ah, uh -huh. you're a real life fantasy, you're a real life fantasy, uh -huh. but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Oh, tell me, baby, I'm rolling the to Delicious. <laughs> Talk to me. God. Talk to me. En we hebben genoten van een heerlijk nummer. Maar we hebben natuurlijk ook nog een genoten voor, de, uh, voor het nieuws uh, van een prachtig nummer. Dat was uh, Freddie Mercury with Living on My Own. En wat we nu gehoord hebben was A Cake by the Ocean van DNCE. En aan de radio hebben we nu uh, Marieke Loewissen van Pluspunt. Goedendag. Dag uh, Marieke, Goedemiddag. Goedemiddag Roy, Wat Fijn dat je ons belt. Ja, uh, fijn dat je uh, in de uitzending wilde komen. Uh, en ja, we willen natuurlijk eerst eens weten voordat we over het onderwerp gaan praten. Want je bent denk ik voor het eerst bij ons in de uitzending in Goedemorgen Zandvoort. Klopt, klopt. Dit is de eerste keer. Ik heb al uh, vaker bij jullie mogen komen. Uh, uh, en dat was met name in de eerste lockdown. Uh, samen met de jongeren. En vandaag dus voor het eerst inderdaad in de Goedemorgen uh, Show van uh, ZFM. Nou, hartstikke fijn. Uh, vertel eens, wie is uh, Marieke? Uh, nou, ik, uh, ik ben 29 jaar oud en ik ben uh, jongerenwerker bij Plus. Zandvoort. En ik coördineer daar ook het uh, jongerenwerk. Uh, mijn achtergrond is pedagoog. Um, en ik, ja, ik ben heel graag sportief bezig. Ik hou uh, veel van voetbal en ik ben yoga docent. En ik woon samen met mijn partner uh, sinds uh, een jaar in Zandvoort. Hartstikke leuk. Dus je woont ook gewoon in Zandvoort nu? Ja, ja ik moet zeggen dat is wel echt uh, ja, zo fijn. ook om uh, ja, in, in deze tijd uh, is het allemaal voor mij wat makkelijker... Uh, ook omdat ik daardoor veel beter straatwerk kan doen... omdat ik gewoon dicht bij de jongeren zit en wat makkelijker bereikbaar ben. Ja, en uh, uh, hoe lang doe je dit werk al bij uh, Pluspunt? Um, ik doe dit nu sinds een jaar. Ik heb uh, uh, eigenlijk de functie van Floortje uh, overgenomen vorig jaar. Uh, ja. Dus nu een jaar. Oké. Okay. Ja, ik ben misschien niet helemaal op de hoogte, maar Floortje is dus niet meer uh, werkzaam bij Pluspunt. Nee, klopt. Die is vorig jaar november vertrokken en ah, okay. uh, ja, zij heeft mij uitgenodigd om eens te komen praten... Uh, ik had me toen voorgesteld uh, dat, uh, ja, dat ik een al een aantal dingen deed als pedagoog zijn. Ik heb zelf een praktijk. Uh, en toen heeft Floortje gezegd, nou ik ga weg. En ik zou eigenlijk heel graag willen uh, uh, dat jij mijn functie overneemt. En toen ben ik gaan praten. En sindsdien uh, ben ik er. En ik uh, blijf er voorlopig ook nog. Nou, hartstikke overleggen. leuk. Ja, ik, uh, ik had natuurlijk op een gegeven moment jouw telefoonnummer in En toen dacht ik, hé, hey, dat is het nummer van Floor. Dus uh, ja. Uh, vandaar. ja. Uh, nou, je bent heel erg enthousiast. Dat is vast heel erg goed voor, uh, voor alle jongeren in, uh, in Zandvoort. Uh, dus ik ben heel blij dat je hier in de radio daar wat meer over wil kan vertellen. Wat, wat trekt het werk met, uh, zo aan in, uh, in, om met jonge mensen om te gaan, te werken? Ja, ik denk toch wel de diversiteit. En ik vind uh, de vraag eigenlijk altijd om te kijken... Hè, waar. Waar komt dat gedrag nou vandaan? Wat, wat maakt nou dat jij je gedraagt zoals jij je gedraagt? En die, uh, die vraag die vind ik gewoon ontzettend interessant. Um, en ik denk ook... Uh, um, ja, de verbinding uh, uh, die je eigenlijk kan leggen tussen groepen... maar ook met ouders en jongeren. Um, ik geloof ook dat iedereen talent heeft. En ik, ja, ik wil daar altijd heel graag uh, een speel in zijn... om te kijken van... Hey, hoe kan ik jou ondersteunen om daar te komen waar jij wil zijn? Ja, nou, dan vraag ik meteen af, uh, op welke groepen jongeren uh, richt je, jij je eigenlijk? Uh, want jongeren, dat, wat verstaan we staan van daaronder? Zijn het 12, 13-jarigen? Of 10-jarigen? Of uh, 16, 17? Ja, ja, dat is natuurlijk. Hè, vroeger was het altijd, hè, had je het jeugdwerk en dat ja. had een bepaald imago. Uh, en ik denk dat Pluspunt daarin toch wel uh, een nieuwe weg is ingeslagen. Wij richten ons in principe op alle jongeren in Zandvoort. En wij bieden op dit moment, voor de, vanaf de, uh, eigenlijk vanaf groep uh, 8, 7-8, uh, beginnen we eigenlijk met de chill-out. En dat is een, een plek waar jongeren uh, naartoe kunnen. Op de maandag en op de uh, donderdag op de Duimroos in samenwerking met de scholen. Uh, um, en daar kunnen ze uh, gewoon chillen, um, leuke spellen doen. Uh, mijn collega Rens is daar uh, heel actief. En Rens is super sportief. En uh, ja, je merkt gewoon dat, uh, ja, dat die activiteit. We hebben daar ongeveer zo'n 25 jongeren per keer. Wow. Um, dus ja, die loopt gewoon ontzettend goed. En daar is dus heel veel behoefte aan. Um, en dan hebben we de 12 tot 18 jaar. En daar bieden we voor het jeugdhonk. Um, um, maar ja, het is, in de toekomst is het niet uitgesloten dat hè, er zijn nog heel veel doelgroepen in Zandvoort die nog niet worden gediend uh, en we hebben daar al een trial mee gemaakt uh, uh, in de zomervakantie en in de herfstvakantie om bijvoorbeeld ook de 6 tot 9 jaar uh, um, ja, eigenlijk te gaan kijken of we die kunnen bedienen en dat ja. loopt ook goed dus het is niet uitgesloten dat we in de toekomst ook uh, op meerdere leeftijdsgroepen gaan richten. Ja, dat uh, kan ik me wel voorstellen. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal... Uh, uh... We zijn allemaal jong geweest, gelukkig. Uh, maar veel mensen die, uh, vergeten dat altijd. Als ik wel eens mensen interview voor de radio... dan ze, ja, ze vertellen ze allemaal leuke verhalen over kattenkwaad. Dat ze stiekem uh, iemand zijn schuur uh, zwart schilderen die wit was. Of dat ze allerlei andere dingen deden die, uh, die niet mochten. Of dat ze allemaal heel veel uh, dronken... en dat ze er dan uh, vervolgens uh, op het strand uh, een hoes moesten uitslapen... omdat ze de huis niet binnen mochten. Maar als het over de jeugd gaat, dan is het altijd de jeugd van tegenwoordig. En uh, moeilijk, moeilijk... Uh, uh, dat valt toch wel mee? Ja, nou ja. Een ja. uh, lastige vraag. Hè. Valt het wel mee? Dat wil ik niet voor iemand anders invullen. Uh, maar wat ik zie in Zandvoort... Uh, um, en dat vind ik echt de kracht van Zandvoort... als je kijkt naar hoe betrokken uh, de mensen ook zijn... bij een uh, uh, leeftijd ook uh, uh, door Zandvoort, door Zandvoorters, vrijwilligerswerk, worden heel goed ondersteund. Ik denk dat alleen uh, hè, als het gaat over mopperen en, en dus jeugd van tegenwoordig, dan, dan moeten we de vraag allemaal antwoorden van, hè, wat ligt daar nou achter? Wat, wat, wat maakt nou dat je, de jongeren zich zo gedragen? En wat maakt nou dat mensen daar zoveel last van hebben? Dus het verbinden daarin is denk ik heel belangrijk. Um... Ja, en dat proberen we gewoon te doen. En als we kijken naar wat is er nou de afgelopen tijd gebeurd... zijn best wel veel zorgen geweest uh, over oud en nieuw bijvoorbeeld. Ja. Um, en, en ja, daarin gaan we dan wel met oud en jong in gesprek... om te kijken van hè, hoe kunnen we dat tot een zo goed mogelijk einde uh, brengen. En uh, niet eens een garantie dat dat gesprek... Hè, we hadden dus die brainstorm-sessie tijdens oud en nieuw... Ja. Um, dat het dan ook goed loopt. Maar als je kijkt, dan valt het relatief heel erg mee. Dan is de Oud nieuwsjaars heel erg uh, uh, vreedzaam. Eigenlijk verlopen, tuurlijk is er af, uh, vuurwerk afgestoken, maar dat is in heel Nederland gebeurd. Ja, en niet, en niet alleen door jongeren kan ik je verzekeren, hoor. Ja, nou, ja, nou ja. precies, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, hoe is dat gegaan uh, met Auto nieuws? Want je had het net over dat initiatief. Ja, een brainstorm-sessie hadden we. Ja. En daar waren, uh, de politiek was erbij, uh, de burgemeester was erbij, jongeren waren erbij. Uh, er was een ouder bij. Uh, en ja, en daarin hebben wij gekeken wat is er nou nodig? En uh, ja, de coronamaatregelen spelen daar een, een, een hele vervelende rol in. Want uh, uh, ja, we mochten eigenlijk niet. Ja. Uh, maar we hebben wel, we hebben vooral eigenlijk de verbinding, dat is onze taak, om de verbinding te leggen. De gemeente die, die voorziet een probleem. En wij proberen te verbinden. En ik zeg niet dat dat heeft gezorgd voor dat we een fijn oud nieuw hebben. Maar ik denk wel dat het goed is om, om in ieder geval het gesprek te laten plaatsvinden. Ja. Maar je, je, je kan bijna de politiek in. Je bent alles meteen een voorbehoud dat, dat het niet alleen jullie succes is. Je bent gewoon een belangrijke bijdrage. En dat mag ook gezegd worden. <laughs> <laughs> <hijde> nou ja. ja. Ja, niet te veel bescheidenheid. Ik ja, vind het ook gewoon heel erg leuk. Ja, gelukkig. Dat is, nog, dat is het belangrijkste, denk ik. Ik denk met enthousiasme en liefde en plezier iets doen... Uh, is een belangrijke uh, factor om er ook succes in te halen. Uh, nou, zeker. Zeker, want dat is wel... Hè, ik, ik heb ook wel... Uh, um, ik, had, ik had laatst een heel goed gesprek met iemand... en toen zei ze ook... Marie, je moet even kiezen. Uh, uh, ga je, je hebt twee wegen hoe je, hè, hoe je problemen kunt aanvliegen. Ga je er met wantrouwen in of ga je er met vertrouwen en liefde in? Weet je, ik ga gewoon uit van het vertrouwen dat, het, hè, dat iedereen welwillend is. Ja. En, en dat past, pad heeft pluspunt ook wel. Wij gaan vanuit het vertrouwen handelen we. Ja. Uh, uh, en dat, dat hebben we geprobeerd en dat, dat blijven we proberen. Maar ik denk dat je daar veel meer mee bereikt... dan dat je alleen maar in problemen gaat denken. Ik ben het helemaal met je eens. En soms in het leven moet je ook een risicootje nemen. En we hadden toevallig net uh, Jan Bede, uh, een oud-CDA raadslid uh, uh, aan de telefoon voor een interview. Uh, en die zei ook, ja, we zullen af en toe ook moeten accepteren... dat, dat niet iedereen over alle punten uh, zijn of haar zin krijgt. Als er een feestje is, ja, dan heb je misschien een keer geluidsoverlast. Maar dan moet je eens dus een keer zeggen, is dat erg? Er zijn altijd al vormen van overlast. Als het maar niet de spuigaten uitloopt. Je moet ook begrip hebben voor mensen die misschien wat meer lawaai maken. Als ze het maar niet altijd doen. Uh, ja. En het zijn ook nogmaals ook niet alleen jongeren die lawaai maken. Je hebt uh, dagen. Dat vinden sommige mensen ook vervelend. Moet je ook kwaad bij de wijn doen. Uh, en als er, uh, zou ik maar zeggen, uh, geen corona is en uh, Zandvoort gaat los... dan zijn het met, met name de wat oudere Zandvoorters... Dus die op het Raadhuisplein uh, en in de Haltenstraat uh, de boel bijna afbreken. Dus ja, je moet gewoon iets voor elkaar over hebben. Ja, eens, eens, absoluut. En dat geldt voor jongeren, denk ik uh, ook. Die willen volgens mij best hun best doen om, uh, om er goed bij te horen. Ja, zeker. En ik, uh, ik heb altijd uh, maar. Wie vult de vakken bij Albert Heijn? ja, huh? ja, ja. <laughs> En niet alleen bij Albert Heijn overigens. De andere supermarkt is antwoord <laughs> ook meegenomen. Ja, zo is het. Dus, uh, zeker De jeugd heeft de toekomst, dan moeten we ze dus ook een beetje een toekomst bieden. Ja, dat denk ik ook. Nou, goed. En dan moet ik niet te veel praten, want jij moet praten. Uh, er is een plek voor jongeren die behoefte hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, ja. De burgemeester vertelde me dat hij op uh, uh, uh, oudejaarsavond... toch nog eventjes uh, langs het Jeugdhong ging. Omdat er misschien ja. nog een aantal jongeren zijn. Hij is, is hij nog geweest? Zeker, zeker. Hij is uh, ontzettend betrokken. Ja. En uh, uh, we kunnen ook dingen overleggen. En uh, dat is gewoon heel erg fijn. Uh, en uh, op dit moment kunnen we dus niet het jeugd omdraaien. Nee. Uh, dus we hebben gekeken naar hè, toen de coronamaatregelen dusdanig streng weer, weer, uh, werden... dat, uh, uh, dat we kon, uh, wilden kijken van ja, wat kan er dan wel. En, en er is namelijk een groep hè, uh, die het gewoon wat moeilijker heeft... en om wat voor reden dan ook niet genoeg ruimte thuis heeft. Ja. En uh, ja, ik vind dat wij daar ook verantwoordelijk voor zijn... ...om, om uh, daar zorg voor te dragen. Dus we hebben vanuit pluspunt... Uh, ...Hella Wanders, die heeft uh, uh, altijd een hele goede ideeën... ...die heeft met ons meegedacht over wat kunnen we nou hè, hierin doen. Dus wij hebben de huiskamer opgezet. En wij zijn dus... Um, uh, onze openingstijden zijn voor ruimte. Wij zijn drie dagen per week open. Ja. Uh, van 12 tot 6 uur. En daarin kunnen jongeren naar de huiskamer komen. En ook om ouders wat meer regie te geven. Uh, zij kunnen zelf bepalen of zij in een situatie zitten... of hun kinderen in een situatie zitten... Uh, uh, waarin het nodig is dat zij dus naar die huiskamer gaan. Ja. En je ziet gewoon dat die behoefte blijkbaar heel erg groot is. Want ons deelnemersaantal is... Uh, uh, ongeveer um, 15 tot 18 uh, jongeren die op zo'n dag langskomen. Um, en we hebben dus zelfs een uh, extra lokaal ook uh, geopend, omdat nu de dus, uh, scholen weer zijn gestart om huiswerkplekken te bieden. Oh, heel mooi. Um, ja, dus ja, en je ziet gewoon dat dat, ja, blijkbaar die behoefte is gewoon heel erg groot. Um, en, en ja, daardoor staan we ook wat dichter bij ouders. Dus dat vind ik ook wel fijn, want ja, ik ga toch altijd wel uit van. Want zij weten vaak hè, wat het beste is voor hun kind. Um, en deze manier van werken is gewoon prettig en uh, ja, in belang van de kind. Ja, nou, Ik vind het heel erg fijn om, uh, om te horen dat dat allemaal gebeurt. Ik, uh, zoals, ik geef zelf natuurlijk ook les. En dan zie je ook ja. dat wij, de scholen zijn dicht, uh, maar dat als we zijn MBO, maar dat we dus ook mm -hmm. daar toch wel de mogelijkheid mogen bieden, gelukkig van de overheid, om uh, opvang te doen. Dat studenten ook gewoon toch op school de online lessen zelfs kunnen bijwonen en uh, opgevangen kunnen worden. Ja, en hoe, uh, hoe worden die uh, lessen eigenlijk uh, bezocht? Uh, zie jij uh, hetzelfde aantal leerlingen wat je normaliter in de klas hebt? Of? Online bedoel je? Ja? Ja, nou wordt het een dubbel interview. Uh, ja, hartstikke ja, mag leuk. Ik ook. Nee, natuurlijk mag dat. Um, nee, we, we zien meer studenten gemiddeld uh, online in de les dan dat we studenten uh, fysiek in de klas hebben. Oh! Ja, en dat heeft uh, met name te maken met het feit dat ja, als studenten, die komen natuurlijk niet uit één plek, niet uit één plaats. Maar die moeten dan uh, voor twee of drie lessen uh, bijvoorbeeld uit een andere plaats komen. En moeten daar vroeg in de bus en de trein. En die denken, weet je wat, daar heb ik er maar geen zin in. Uh, en als, om, uh, als ik om negen uur de les begin en een laptop openklappen als ze om vijf voor negen uh, bakken worden, dan zitten ze uh, toch in die les. Ja. Dus het aantal okay, dat is hoog. Wel... ja. Oké, okay, helemaal goed. Um, sorry, ik, er komt heel even iemand binnen. Ja, dat is met thuiswerk hè. Dat geeft helemaal niks. Daar hebben we al een begrip voor. Excuus. Nee, um, nou, dus, uh, ik kan weer praten hoor. Um, ja, nou dat is eigenlijk wel een bijzondere constatering dan. Dat er dus zelfs, zelfs meer jongeren zijn in de les dan uh, uh, fysiek aanwezig. Ja, het, het moeilijker is, denk ik, dat is dan die jongen waar jij mee te maken hebt... denk ik ook, de mensen die je uitvallen, die zijn dan ook moeilijker om echt mee in contact te komen. Omdat je die ook helemaal niet meer fysiek tegenkomt. Je komt ze die ook niet in de gang tegen als ze een keer jouw les gemist hebben. Dus dat wordt wat moeilijker. Dat, ben ik, uh, dat is het punt waar ik ja, wel dat, mee zit. Ja. Ja. Nou, dat is dan misschien wel goed om hier aan toe te voegen. Uh, als er uh, nu uh, docenten van de Gerpenbach luisteren en zij lopen tegen dit soort situaties aan, uh, zijn zij altijd vrij om contact op te nemen met ons, om te kijken of wij daarin een stukje zouden ondersteuning zouden kunnen bieden. Want wij doen ook straatwerk en er is Street Corner Work, Cas de Vries in Zandvoort, ja. um, en die doet ook uh, uh, ambulant werk, uh, waardoor dit soort uh, situaties misschien wat makkelijker zouden opgepakt kunnen worden. Nou, dat is hartstikke mooi. Nou, ik ben blij dat er zoveel uh, leuke en positieve dingen gebeuren in dit jeugdwerk in, uh, in Zandvoort. Uh, dus ik, uh, ik hoop dat we je binnenkort nog een keer op de radio uh, uh, kunnen uitnodigen... om eens te vertellen over de plannen voor het komende jaar bijvoorbeeld. Leuk. Ik vond het ook een fijn interview en uh, bedankt voor je tijd. En jij bedankt voor de tijd. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Uh, en tot de volgende keer. Insgelijks. Hoi. Dag Marike. One thing you do Listen. Ja, dat was simply red uh, met money too tight to mention en heel toepasselijk het gaat over geld maar niet over simply red maar over uh, gewoon weg groen groen links Karim El Gabali is als het goed is aan de telefoon ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, goedemiddag, Karim. Ik weet het... Ja, het is alweer middag, joh. Ja, ons ja. programma blijft ook heel erg lastig met uh, Goedemorgen Zandvoort... wat begint ja. om 11 uur en eindigt met Goedemiddag Zandvoort om 1 uur. Um, Karim, heel fijn dat je er bent op deze... Uh, nou, het was vanochtend stralend. Het begint nu wat te grijzer te worden. Dag in Zandvoort. Uh, en we gaan het praten over uh, alle ideeën die GroenLinks heeft... om het coronafonds uh, aan te wenden, voor aan te wenden. Ja klopt, We hebben twaalf ideeën gepresenteerd nee. uh, over het coronafonds. Maar voordat we daarover gaan praten, want het is natuurlijk een coronafonds... waar best wel een grote zak met geld in ging uit het, uh, uit het verkoop van de Eneco-aandelen. Klopt. Uh, dat was eigenlijk niet bedoeld dat het daarin ging... maar dat kwam natuurlijk door corona een mooi besluit om solidair te zijn... Dan hebben we allerlei uh, regelingen uh, waarvan mensen zich afvragen wat het betekent. Nou 1, Nou 2, Tozo en uh, Dozo, ja. andere dingen. Um, waar is dat uh, fonds nu echt voor nodig? En hoeveel geld zit er nog in dat fonds? Um, waar het fonds voor nodig is, uh, is uh, eigenlijk waar het landelijke uh, tekort schiet. Dus waar die ja. nauwregelingen, nou, de Tozo's... Allemaal uh, ja, niet meer in voorzien, of, uh, maar voor een deel in voorzien. Ja. Uh, en daarmee kunnen we dan een, een deel van het fonds gebruiken... om uh, bijvoorbeeld uh, waar een ondernemer uh, iets te weinig geld krijgt... dan daar het fonds voor te gebruiken. Um, en hoeveel er ook in het fonds zit, um, dat weet ik niet precies. Ik weet dat er in de uh, uh, uh, zomer een deel natuurlijk is afgeschreven... Uh, vanwege projecten die in Zandvoort niet doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan de Formule 1. Ja. Uh, daar heeft Zandvoort wel uh, geld voor gebruikt om de eerste editie te organiseren. Maar ja, uiteindelijk ging die niet door. Dus toen, uh, toen hebben we dat uh, het geld moeten afschrijven. Dat is voor een deel uit het corona gehaald. Dus dat betekent ook dat wij als gemeente zijn er zelf uh, ja, dingen die bij ons ook niet door zijn... gaan ook uh, betalen met geld uit het fonds. Ja, ja. En, maar ook dingen zoals bijvoorbeeld de campagne met de hekken... Uh, de stikkertjes ja. op de straat voor de uh, bewegwijzering... Uh, de, de, de, al die, uh, die nieuwe banners van uh, Zandvoort Beats voor elkaar. Die, die komen ook uit het kolenfonds. Ja. De, de, de banners weer niet, volgens mij, want oh. dat is dan weer uh, van uh, Stichting Marketing Zandvoort. Oh, dat, dat blijft wel Marketing Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, nou, dus, dus daar, voor dat soort dingen is het dus uh, bestemd. Maar, maar praten we over nog om uh, 100.000 euro. Praten we over een, een miljoen. Ongeveer. We gaan ja, dan, ja, bij elkaar denk ik ongeveer dat je langzaam richting een miljoen gaat hoor. Oké. Okay. Iets meer, denk ik zelfs. Nou, dat is een behoorlijk bedrag. Nou, en welke, uh, wat is de top van jullie ideeën die jullie hebben? Want jullie hebben er twaalf. Daar hebben we natuurlijk geen tijd voor om die alle twaalf te bespreken. Er nee, zijn er heel wat. Je ja. kan ze ook gewoon nog lezen bij ons op, op, op de website. Uh, nou, on, Ons grootste idee is denk ik dat wij uh, een zandvoortbond in het leven willen roepen. Uh, en uh, voordat ik het zeg trouwens, alle, alle ideeën uh, hebben wij geprobeerd uh, om ervoor te zorgen dat ze twee kanten op werken. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld voor ondernemers, maar dan ook aan de andere kant dat de zelf er zelf ook iets aan hebben. Uh, waarom? Je kan het geld maar één keer uitgeven... en dan moet je dat geld zo goed mogelijk uitgeven, leek ons. Uh, dus ja. we hebben echt zoveel mogelijk geprobeerd om uh, ja, meer waarde te creëren... met uh, het geld dat we hebben. Nou, Die Zandvoortbon houdt in dat wij uh, elke Zandvoorter uh, 100 euro geven... en die 100 euro is alleen maar te besteden in Zandvoort. Uh, dan kun je denken, uh, als uh, corona... Uh, weer over is, binnenkort hopelijk. Dat je dan bij een restaurant dat kan uitgeven, bij winkels, maar ook bij strandpavillons op het strand. Ja. En zo zorgen dat dat geld een soort van indirect in de Zandvoortse economie terugkomt. Maar ook dat mensen bijvoorbeeld ja toch iets daarvoor terugkrijgen. Een gezellig avondje uit met vrienden. Of als jij nou bijvoorbeeld denkt, ik heb een nieuwe tv nodig. En je was van plan om naar die grote concernen het grote concern uh, ergens buiten Zandvoort te gaan. Ja. Zou het ook zo maar kunnen dat je met die 100 euro. Uh, misschien wel dat in Zandvoort gaat kopen. omdat dat net dan nog iets verdeliger is voor je. Dus we proberen mensen ook echt te verleiden. om uh, dat in Zandvoort uit te gaan geven. Nou ja, ja, dus het moet gewoon echt in Zandvoort worden uitgegeven, die 100 euro. Ja. En het maakt niet uit in welk winkel. als het maar in Zandvoort blijft. Oké, okay, nou, is... uh, dan uh, een ander idee wat betreft. Uh, ja, de zorgmedewerkers. Uh, en eigenlijk alle medewerkers die nu zoveel extra doen voor uh, Zandvoort, uh, wij vinden dat daar eigenlijk de landelijke overheid echt tekort is. Uh, dus wij vinden eigenlijk dat die medewerkers in de zorg, maar ook uh, politieagenten, handhaving, onderwijzers, dat die gewoon een extraatje uh, verdienen. Gewoon iets van waardering vanuit de Zandvoortse samenleving. Uh, dat kan zijn in de vorm van wat extra geld, maar het kan ook zijn in de vorm van een mooi cadeau of een mooi gebaar in de, in de openbare ruimte voor hen. Juist omdat we vinden dat die mensen, ja, het moet gewoon geëerd worden in deze tijd. Nou, dat is heel erg aardig. Daar gaat vast helemaal niemand uh, tegen zijn. Uh, om dat iets aardigs te doen niet. voor die mensen. Ja, ja en uh, de derde. Uh, en dan heb ik uh, echt de, de grote. Nou, er komt naast nou eentje die ik ook zelf persoonlijk heel erg belangrijk vind. Maar de derde. Uh, hebben we de sportverenigingen en de andere verenigingen. Zo'n zo Port is een, een dorp met een groot verenigingsleven. Ja. En uh, daarvoor hebben wij gekozen dat. Uh, omdat er heel veel mensen nu lid zijn van zo'n vereniging. Maar daar vrij weinig voor terugkrijgen, omdat het allemaal dicht is. Ik ben zelf voetbalcoach uh, en heb al bijna een jaar niets uh, gedaan met voetbal. Ja. Um, dat, dat die verenigingen, uh, de, de, de contributies, uh, moeten, ja, die houden die verenigingen overeind. Dus we moeten zorgen dat die contributies be betaald blijven. Dus voor volgend jaar willen wij de helft van die contributies als gemeente dan betalen... als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat. En uh, je kan dan zelf beslissen of je die helft die de gemeente bijlegt... of je die aan de club schenkt of dat je die uh, voor jezelf houdt... waardoor je zelf maar de helft van de contributie hoeft te betalen... Um, en waarom hebben we dat gedaan? Kijk, wij kunnen niet in de portemonnee kijken van elke zandvoerder, uh, maar we kunnen wel een beetje in de portemonnee kijken van die clubs... en die clubs hebben het echt heel erg lastig. Ja. Uh, dus we moeten aan de ene kant zorgen dat er zoveel mogelijk leden blijven... maar aan de andere kant uh, kunnen we ook natuurlijk mensen vragen... of wanneer wij de helft van hun contributie betalen... Uh, zij dat misschien wel aan de club zelf willen schenken. Dus dan heb je ook weer een mes dat eigenlijk aan twee kanten snijdt. Oké, okay, dus dat was en... jouw top drie, maar je hebt toch nog een, ja. een nummer vier... die je graag wil toevoegen, begreep ik. Ja, een speciale, want... Ja. Um, ik zat uh, laatst een beetje na te denken uh, over van wat, wat mis ik nou echt in Zandvoort. En, en Zandvoort is een, een dorp langzaam van de fondsen aan het worden. En toen dacht ik bij mezelf... Uh, ja, wij, wij weten vrij weinig als politici in een oud stoffig huis uh, voor de jongeren... om het zo maar te zeggen, uh, wat, wat er bij hun leeft en wat zij nodig hebben. Dus toen dacht ik, waarom gaan wij niet? En we hebben best wel veel actieve jongeren in Zandvoort, uh, bij verenigingen. Uh, we hebben, bij de jongerenwerk hebben we ook wat jongeren zitten... Waarom gaan we dan niet een deel van dit fonds uh, apart zetten en laten we dat uitgeven, wel met kaders en met mensen eromheen, uh, door jongeren? Um, omdat zij gewoon wat beter weten wat er in hun eigen belevingswereld leeft en wat zij echt nodig vinden en hebben in Zandvoort. Uh, en ik denk dat het dat ook die jongeren stimuleert om daar ook echt zorg voor te dragen en uh, Zandvoort uh, in hun ogen een mooier plekje te maken. En ze weer wat meer te betrekken weer bij de politiek. Nou, ik heb net een gesprek gehad hiervoor met Marieke Loewissen van Pluspunt. Je uh, kan vast bij helpen als er zo'n uh, fonds uh, gaat komen. Ja, nou, ik sta altijd open natuurlijk voor, dat is ook met deze, met deze punten. Wij zijn natuurlijk altijd open voor uh, nog betere en mooiere punten voor, voor het dorp. Uh, want we moeten wel echt zorgen dat het dorp, uh, ja, hoe lang dit allemaal gaat duren, echt overeind uh, zal blijven. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat, dat, dat zal iedereen met je eens zijn. Uh, we moeten wel zorgen dat onze ondernemers allemaal uh, uh, straks ook weer de deur open kunnen doen. Um, ja, dan... zie, zie je voldoende draagvlak voor jullie punten? Want ik heb begrepen, uh, OPZ heeft een lijst met de tien punten. En zo komt iedereen natuurlijk met een boel punten. Uh, ja. is, is er genoeg overlap in de punten? Dat we zeggen, nou, we kunnen ook wel op redelijke termijn uh, succesvol tot een eensgezins beleid komen, besluit komen. Uh, een deel van de punten overlapt misschien, uh, zelfs wel met, met de overzet. Ik bedoel, die sportverenigingen hebben zij er ook in staan. Alleen, wij voegen er nog iets extra's aan toe, dat je ook uh, kan besluiten dat geld te doneren aan de sportclub. Uh, en weet je wat het hiermee is, vind ik persoonlijk. Uh, dit moet niet over partijkleur gaan. Uh, dit is van zo essentieel belang, dat wij als Zandvoort moeten zeggen van, we gaan gewoon kijken. We hebben straks misschien inderdaad een hele lange lijst van punten. Laten we gewoon kijken wat daarvan Goed is voor Zandvoort daarvan om denken van dit, dit gaat Zandvoort vooruit helpen. En laten we even iets minder nadenken over waar, uh, waar we vandaan komen. Dus wat onze partijkleur is. Omdat het gewoon veel te belangrijk is om wat jij net ook goed aangeeft... Uh, ja, Zandvoort gewoon overeind te houden na deze ja, coronacrisis. Nou dat vind ik een hele mooie woorden. Ik hoop dat er gewoon een uh, raad overeenstemming uh, gaat komen... over uh, de, de uitgaven van dit fonds. De behoeven van uh, Zandvoort en de Zandvoortse ondernemers. En de inwoners. Ja dat hoop ik ook. Ja. Dat hoop ik ook echt heel erg. Oké, okay. dankjewel uh, Karim. Uh, en een hele uh, fijn weekend. En heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Het Blue Monday out of my head. Nou, dit is nog helemaal geen maandag. Het was Kylie Minogue. Uh, want het is gewoon zaterdag. Met Goedemorgen, Zandvoort. Wat natuurlijk nu. Goedemiddag, Zandvoort is. Uh, we gaan verder met onze volgende gast. Dat is André Donker uh, van Pride at the Beach. Goedemiddag. Goedemiddag, André. Goedemiddag, hoor. Goedemiddag. Ja, we wilden natuurlijk graag nog eens eventjes bij de luisteraars van Goedemorgen, Zandvoort uh, laten horen. Uh, wat er nou gebeurd is uh, met de Winter Pride. Want uh, verschillende mensen hebben wel verschillende dingen gezien, maar we moeten toch nog even terugkijken. Ja. Um, in de zin van wat er allemaal gebeurd is. Nou ja, wat er allemaal gebeurd is met de Winter Pride en het ja. grootste onderdeel van de Winter Pride heb ik begrepen was de de kunstroute en hm? in uh, de stichting waar ik ook in het bestuur zit ben jij degene die over de kunst gaat, dus daar kan je vast het meeste over vertellen. Uh, ja, dat is waar. Uh, nou, er is in principe best wel veel gebeurd in het weekend. Ja. Uh, maar een groot onderdeel daarvan was, uh, was inderdaad de kunst, de route, ja. En die bestond dus uit uh, uh, panelen op het Badhuisplein. Dat was uh, georganiseerd door uh, uh, het Zandvoort Museum ja. In samenwerking met uh, mijzelf en René Zuiderveld. Wij doen altijd de organiseert altijd de exposities tijdens de zomerprijs. En omdat je dus nu niet in het museum kon zijn... Uh, heeft het uh, Zandvoort Museum uh, ons aangeboden om uh, met de kunstenaars die altijd geëxposeerd hebben, uh, beelden te laten zien van hun werk op het Badhuisplein? Ja, dat was een heel gevarieerde tentoonstelling uh, trouwens, dat heb ik van heel veel mensen begrepen. Dat klopt, ja. Ja, Klopt, we hebben de kunstenaars aangeschreven en ze mochten allemaal zelf een beeld uh, um, uh, insturen uh, van nieuw werk of van werk wat ooit uh, uh, in het museum geëxposeerd is geweest. En uh, aangezien we allemaal met verschillende kunstenaars werken, was het zeer gevarieerd. Ja. ja. En daarnaast? En daarnaast uh, was, hadden we twee uh, pop-up galeries, eentje in uh, de Passage. Uh, die zit er al een tijdje, die wordt uh, beheerd door uh, Soek en Fred van de Roskunstlijn Kunstlijn in Haarlem. Ah, veel luisteraars kennen die nog wel, uh, die is wel hier geweest. Ook, ja. Ja. Uh, dus die deden mee met een, ook een, uh, een expositie met uh, verschillende vormen van kunst. En uh, daarnaast uh, Jan Otto, die had haar uh, begane grond van haar uh, uh, woning in uh, de Zeestraat um, als uh, pop-up galerie uh, ingericht. Helaas konden we er niet in, ja. dus uh, daar stond uh, één beeld van uh, de fotograaf René Zuiderveld voor te gaan om te bekijken. En dat was natuurlijk bij de Passage ook, daar mocht je ook niet in, maar die hebben zoveel uh, glas rondom dat je de expositie heel goed kon bekijken. Ja. Uh, en het volgende onderdeel waarin was H.D.M.Z, uh, uh, het museum, die deden ook mee, daar zou een uh, expositie zijn binnen van uh, een presentatie van de ambassadeurs van uh, Pride at Beach. Ja. En daar zijn speciale foto's van hun gemaakt. Uh, wederom de fotograaf René Zuiderveld op diverse plekken in uh, Zandvoort. Uh, iedere ambassadeur mocht uh, zelf kiezen wat, welke plek die wilde in Zandvoort en uh, heeft daarnaast uh, verteld waarom. Dus die beelden werden gepresenteerd met uh, uh, het verhaal erbij. Uh, dat hebben we daarna uh, omgegooid en in de etalage gehangen, omdat je het museum niet in kon, dus alle foto's hingen in de etalage met het verhaal erbij. Ja. Ja, we hingen allemaal in het raam. Jij en ik ook. Ja, klopt. Ja. Uh, en, en, vertel eens, uh, welke locatie had jij gekozen en waarom vond jij die het, het mooiste? Ik had uh, de locatie uh, op de boulevard uh, gekozen uh, bij het kunstwerk van uh, Marlene Scherps. En dat komt omdat uh, toen wij besloten om in Zandvoort te gaan wonen... Um, uh, voor mij twee dingen uh, heel erg belangrijk waren. Dat is in ieder geval de zee. Uh, het wijdse en uh, het mooie van de zee. En uh, tijdens mijn eerste wandeling uh, over de boulevard... Uh, viel mij op het kunstwerk van Melanne Scherps. Nou, ik, kunst is iets waar het mij heel di uh, dicht van het hart ligt. En uh, daar was ik zo door uh, positief verrast. Um, ja, dat, dat dat toch ook wel weer een impuls gaf van... Uh, ja, volgens mij hebben we het goed gedaan om hier te gaan wonen. Dus vandaar die plek. Oké, okay, nou, dat is een hele mooie aanleiding en uh, Marlene Goed. maakt natuurlijk inderdaad hele mooie kunst. Ja. Um, en uh, zijn er ook nog plannen voor uh, 2021 wat ons betreft de Pride? Um, ja, er zijn zeker plannen. Het is natuurlijk afwachten wat we allemaal kunnen. Ja. Um, dat is nog steeds allemaal heel spannend. Um, maar er zijn zeker plannen. Kijk, het Zandvoorts Museum doet, uh, doet, uh, heeft ons al benaderd om weer iets te doen. HDMZ uh, wil, uh, wil sowieso weer meedoen. En uh, ja, ik denk na de, na dat we, wat we gezien hebben met uh, uh, de streaming van de party en uh, alle reacties in het dorp, ja, gaan we zeker weer uh, iets heel erg moois neerzetten. Nou, dat wordt uh, heel erg spannend. Uh, ik, ben, uh, ik ben overtuigd dat we af en toe nog wel uh, wat geluid horen. En we hebben natuurlijk ook nog Rainbow Radio Zandvoort. Uh, die uh, ook heel veel aandacht besteedt aan al deze onderwerpen. Zelfs afgelopen maandag waren ze nog hier in de studio. Dus ik uh, ja. ga ervan uit dat de, de luisteraars op de hoogte gehouden worden. Oh, dat is wel zeker, ja. Dank uh, je wel voor je bijdrage. En ik wens je nog een, een hele fijne zaterdag... Nou, dankjewel. En nog een fijne uitzending. Dankjewel, André. Oké. Okay. Daar. Dag. Dag. En dat was een uh, prachtige uitvoering van het nummer Heart of Glass van Blondie in de Real Mix, de Smooth Jazz Mix. Uh, heel erg mooi nummer, ik ben er nog helemaal van onder de indruk. Maar we gaan nu praten met een surprise guest in deze uitzending, namelijk onze eindredacteur Gert van Kuik. Hallo. Dag Gert, fijn dat, je, fijn dat je er bent. Uh, ja, we hadden een onderwerp wat we eigenlijk nog misschien wel, misschien niet in deze uitzending zouden behandelen. Uh, ja. En dat was namelijk... het café. Ja. Maar een heel speciaal café. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, uh, oogcafé. Uh, ja. Een paar maanden... twee geleden ben ik uh, op het idee gekomen... dat ik zelf slechtziend uh, ben... en maatschappelijk blind. Uh, kwam ik in contact... Uh, bij toeval... met uh, een andere meneer... Die, uh, die echt helemaal blind is. Ik zie nog iets. Uh, en ik had via de oogvereniging waar ik dit moment begrepen dat er in het land... Uh, meerdere plekken zijn waarin uh, ja, soortgenoten, hoe noem je dat... blind en slechtzienden bij elkaar komen. Ja. Om um, ervaringen uit te wisselen, maar vooral ook elkaar te helpen met tips... hoe je toch ondanks de beperking uh, een redelijk leven kunt, uh, kunt hebben. Uh, toen heb ik... Uh, ik heb een interview gegeven van de Zandvoortse Courant en ik heb een Facebookpagina waarin ik oproep en inmiddels een website. En ik ben met een interview geweest op de, bij de oogvereniging. Er zijn um, richten uitgegaan aan alle leden van de oogvereniging Noord-Holland. Um, dus er is heel veel um, PR gedaan, ook op de radio. En wat ik dan merk is. Um, er de, de moeten in Zandvoort. tenminste statistisch gesproken. twee tot driehonderd blinden en slechtzienden zijn. Uh, maar ik kan ze niet vinden. Ik heb wel. naar aanleiding van al die uh, activiteiten. heb ik inmiddels wel uh, tien. of twaalf reacties gehad van mensen. Ja. Waarvan de vijf of zes uh, ook wel deel. nemen aan het oogcafé. Hoewel dat nu door de coronatijd natuurlijk nog niet op korte termijn zal plaatsvinden. Ik vond het eigenlijk heel teleurstellend. Maar toen ik contact opnam met de oogvereniging zei die tegen mij nou... dat is eigenlijk best heel goed voor een eerste keer. Want het is een doelgroep die heel moeilijk te benaderen is. Omdat daar ook, net zoals wat Leon Tien vanochtend zei... daar ook plaats is van schaamte of niet uit willen komen... Of je ziet in Zandvoort ook weinig mensen met een stok lopen. Ik, uh, ik zie er ja. af en toe één en die, is ook, die heeft zich ook aangemeld en daar is inmiddels ook contact mee. Uh, ja, mijn oproep is dus, blijf uh, voor mensen die uh, slechtzien of blind zijn, uh, meld je alsjeblieft aan, want dan kunnen we als groep op enig moment elkaar versterken. We kunnen dingen uitwisselen. En bijvoorbeeld wat er nu gebeurd is, uh, het is wel grappig, er was een mevrouw, een, gewoon een goedziende mevrouw, die uh, had het artikel gelezen. En die had zich aangeboden om met uh, een blinde man, die inmiddels zich ook had aangemeld, zo af en toe te wandelen. Ja. De twee hebben elkaar dus hopelijk gevonden. Uh, als het goed is zijn ze afgelopen woensdag uitwezen wandelen. En daar zitten nog... Uh, dus ik heb nu vijf mensen... Uh, ...of zes mensen die, uh, die dat willen doen voor het Oogcafé. Uh, er is een loop aangeboden, er is een mevrouw geweest die heeft gezegd... ...ik wil wel voorlezen voor blinde mensen. Dus langzamerhand komt er wat meer, maar uh, naar mijn idee moeten er veel meer zijn... ...moeten er veel meer mensen zijn die uh, over die drempel heen stappen. En uh, die zouden kunnen aanmelden bij mij. Ja, dan denk ik dat het natuurlijk ook heel belangrijk is dat... Misschien mensen in de omgeving van deze uh, uh, blinde en slechtziende mensen daar wat mee doen. Want ja, ja, we zijn allemaal gewend om te communiceren via Facebook of via Instagram of via uh, de krant. Uh, maar ja, de blinde mensen kunnen die dingen allemaal niet zo 1, 2, 3 lezen. Dus die bereiken je niet zo snel. Nee. Nou, de grap is dat ik het als eerste gebeld door iemand uit Twente. Ja. Uh, slechtziende man, die was heel enthousiast. Uh, maar zijn dochter woont in Zandvoort en die had het artikel gelezen. En ja. die wilde haar vader dan toch even informeren over dit initiatief. Maar hij zelf als die lid van Oogcafé in Twente, in de Achterhoek geloof ik. Maar uh, je moet het dus inderdaad hebben van ziende mensen die zo'n artikel lezen of uh, de website kunnen vertalen. En dat dan doorgeven aan mensen in hun eigen omgeving die wel tot de doelgroep behoren. Want uh, dat is een lastige... Ja, ja. En is het zo dat de meeste blinde en slechtziende mensen ook braaien kunnen lezen? Of is dat, dat ook maar beperkt? Uh, nou ja, ik, uh, ik moet je eerlijk zeggen. Als je, uh, ik ben lid van Bartimaeus. En daar wonen mensen ook op het, uh, op het terrein. Maar als je blind geboren bent, wat natuurlijk uh, ook gebeurt... Uh -huh. dan, uh, dat zijn dan de mensen die uh, braaien leren in het algemeen. En de mensen die ik nu ben tegengekomen, dat is bijvoorbeeld iemand die uh, zeg maar twee maanden geleden nog uh, met de auto naar Amsterdam reed om kleren op te halen van het Groot Handelscentrum. Ja. En die is binnen, ik dacht een week, uh, gewoon praktisch helemaal blind geworden. Die kon dus van de een op de andere dag niks meer. Oh. Uh, wat oudere mannen ook, en zo heb ik er nog een stuk of vier. Maar die gaan niet meer braaien leren, ja. want dat is, dat is best wel een, een kunst. Ja. En... Dat hoeft ook niet, want er zijn allerlei uh, hulpmiddelen... die dingen voorlezen en op een andere manier tot je laten komen. Ja. Dus braille leren, nee, dat ga ik ook niet meer doen. Nee, maar dat betekent inderdaad dat het heel belangrijk is... dat mensen uit de omgeving van mensen die uh, van het OGV gebruik zouden kunnen maken... dat die met name hun, hun naaste en bekende informeren over het feit ja. dat deze mogelijkheid er is. En hoe ze dan in contact kunnen komen. Ja, nou, ik probeer via. De, mijn overbuurman is fysiotherapeut en die had een oude dame die, die blind is en die heeft het op mij gebracht. En die, daar heb ik nu een uh, uitleg van gegeven over hulpmiddelen. Die moet nog antwoorden. En de andere meneer belde op. Die had twee uh, vrienden, zussen geloof ik dat het was. En die waren ook geïnteresseerd, maar zijn erg bang voor corona op dit moment. Dus dat, dat hebben we allemaal even in de wacht zitten. Uh, er uh, komt wel wat los, maar het is, mij te, het, het, het is mij te weinig. Dus daarom nog een keer proberen een oproep te doen. Uh, we hebben een eigen website, Oogcafé Zandvoort. We hebben Facebook, maar met name de mensen die wel kunnen zien. Uh, vraag ik eigenlijk, maak uh, kennissen, familie, attent op het bestaan van zoiets. Want dan kunnen we in februari, of iets dergelijks, een keer een, uh, een bijeenkomst plannen... Ja. En, en eens bekijken wat de agenda zou moeten zijn van zo'n uh, samen zijn. Ja, dat lijkt me heel erg, uh, heel erg mooi en heel erg bijzonder. Uh, hou ons op de hoogte. En ik denk dat het goed ja? is als we er af en toe uh, aandacht aan besteden hier en in de krant. Uh, uh, en waar dan ook. Om te zorgen dat mensen erop gewezen worden. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou dankjewel dat je nog even tijd had om te bellen. Dankjewel Gert. Uh, we gaan het is moeilijk om, om zelf je eigen onderwerp op te voeren, maar goed, het is uh, niet in mijn uh, persoonlijke belang, dus daarom dacht ik, nou dat kan ik wel doen, toch? Nou, ik heb er geen enkele probleem mee om zelf Pride nee. of the Beats op de agenda te zetten, dus je mag zeker ook over het nee. Oogcafé uh, <laughs> op de radio kopen. Dankjewel. Hey, uh, weet weten jullie dat uh, David Bowie vandaag zoveel jaren geleden gestorven is, of dat hij jarig is vandaag? Uh, nee, dat wist ik niet. Oh. Maar uh, uh, oh, Pim, Pim Groof, die weet hier alles van. Uh. Ah, oké, okay. hey, bedankt. Dankjewel. Yo, hoi. Muziek. Muziek, oké. Okay.